Staatsbosbeheer schrapt 200 van de bijna 1000 banen, gaat via een natuurlijk verloop, er hoeft niemand te worden ontslagen. De komende jaren geeft de overheid minder subsidie en moet dus worden bezuinigd. De organisatie beheert ruim de helft van de natuurgebieden in Nederland. Staatsbosbeheer wil ook meer geld binnenhalen. Dat kan door de verkoop van hout uit bossen, het leveren van houtsnippers en gemaaid gras ten behoeve van biomassa en het leveren van zon- en windenergie. Paus Benedictus heeft voor het eerst getwitterd. In die eerste tweet zegt hij dat hij blij is dat hij via Twitter in contact kan komen met gelovigen. Ook zegent hij al zijn volgers op het speciale medium. De paus twittert onder de naam Ed Pontifex, een eretitel van de paus. Benedictus zal twitteren in het Italiaans, Spaans, Engels, Portugees, Duits, Pools, Frans en Arabisch. Het weer nog, regen en natte sneeuw, maar ook wat zon wordt 1 graden in het oosten. De gaat op 5 aan de kust. Morgen zon en bewolking. in de avond wat neerslag. Koude zuidoostenwind. Temperaturen rond het vriespunt. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Velsen en Alkmaar. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeers...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zie Zijn doel zijn lekker krachteloos geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal. Je ogen zien ik meer hoe je het warm zou kunnen krijgen. Ze spreken nog altijd, maar in een onbekende taal. Je blijft zijn spreker stil, het angst om niemand te bereiken. Van de daken, want je stem dringt toch niet door En die petitie kunt u tekenen. En dat wordt massaal gedaan, dat kan ik u vast verzekeren. Um, om dit orkest, Metropoolorkest, te behouden. Omdat er een of andere idiote staats staatssecretaris in Den Haag... een streep door het orkest heeft gezet. En dat mag nooit gebeuren. Dus laat je stem gewoon horen. Naar Zandvoort Lunch, het lunchprogramma van 3 Zandvoort. Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2. Presentatie Ruud Jansen en Angela de Koning. Ja, mensen, het is echt uh, 5 voor 12 wat betreft. Uh... Goedemiddag overigens, Zandvoort. Goedemiddag. Het is echt vijf voor twaalf wat betreft het metropoolorkest En uh, we hebben er al uh, vaker actie voor gevoerd. We hebben de uh, patent gemaakt dat u er vriend van kunt worden. Maar ja, er is een of andere staatssecretaris die kennelijk uh, weinig met cultuur heeft. Het het Orkest wordt gewoon wegbezuinigd. En dat is een grof schandaal. Het is het beste pop- en jazzorkest ter wereld. Ja. En dat mag in geen geval verdwijnen. Er staat nee, op internet een petitie. Niet. Er staat op internet een petitie. Ik heb de link op onze Facebookpagina zo zet. Zowel van de Vinyljaren als van uh, Zandvoortlunst als van de ruyance -band. Dus onderteken die petitie. En zorg gewoon dat die gek daar in Den Haag... gewoon op andere gedachten gebracht wordt. Want dit mag niet gebeuren. Er is al voldoende, om met Wim Zonneveld te spreken... voldoende waardevolste de, de klotengolpen in dit land. En laat nou niet, de, dit ook nog eens een keer gebeuren. Nee, zeker niet. Dus mensen, laat je van je goede kant zien in deze kersttijd. Ja, en steun dit uh, en steun... mooie stukje Nederlandse cultuur. Ja. Ja. Dan mag geen joint-strand-fighter of dat soort onzin. Nou, allemaal. dan maar één minder. Ja. Ja, van één een zo'n ding minder kan je nog heel kan je een heel orkest tien jaar in leven houden. Minstens. Goed, en voor de rest gaan we het gewoon weer gezellig maken vandaan. Nou, ja, natuurlijk. Het is besloten rekening 12-12. Uh, en, eh. Uh, ja, over twee minuten is het 12-12-12-12. Uh, Wat denk je daarvan? Ja, zegt, ja, ja, hoe ja, vaak ja, komt dat voor? Eén oké. keer in de duizend, ja toch? Ja, zoiets. Nee, dit komt nooit meer terug. Twaalf, twaalf, twaalf, twaalf, 12. Dan moet ook even de moeder van Joop van Les Junior feliciteren, jongens. Want die is vandaag. Ja, negentig ja, ja, maar liefst. geworden, zeg hij. Hey. Nou. Dus, uh... Zo. Zeer respectabel mooie leeftijd. Prachtig mooi. Zeker weten. Gefeliciteerd. Even. En je moeder ook. Ik hoop dat ze luistert. Ja. Nou. Zullen we straks een plaatje van de draai. Vind ik misschien wel leuk. Ja. Doen we. Ja. Goed. Um, wat was ik van plan? Oh ja. Muziek. Want we blijven wel gezellig. Ondanks dat oh, ja. we uh, toch u wel even wil attent maken op dat prachtige metropool. En als u allemaal die petitie ondertekent, dan winnen we weer. Dan winnen we weer. Win En een prachtige plaat, die heet You Win Again. Nou, dat uh, geldt dan natuurlijk als u allemaal die, die petitie ondertekent... ter behoud van het, het Metropool Orkest. Dan, uh, als u dat nou gewoon allemaal eens lekker massaal doet, jongens... de helpe keer, uh, dan, uh, dan blijft dat orkest tenminste bestaan. Juist. Zo is het. Joop, als je luistert, zeg nog even dat je moeder de radio aanzet. Hè? Want de volgende plaat is speciaal voor de jarigen. En voor alle andere jarigen ook natuurlijk wel. Maar die vandaag jarig zijn op 12-12-2012. Uh, dat is wel apart hoor. Dat komt niet zo vaak voor, zo'n datum. 12-12-2012. Nee, dat komt niet zo vaak voor. Nee, voor. Nee. Oké, okay. nou... Volgend jaar krijgen we trouwens, hoor ik vanmorgen op de radio... Eh, ...volgend jaar krijg je ook leuke datums, hè? Zo 11, 12, 13 of zo krijg je volgend jaar. Ja. Dat is wel leuk, 11, 12, 13. Oké, okay, nou, speciaal voor uh, de moeder van Joop en uh, alle anderen. Van harte gefeliciteerd. En hier is Stevie Wonder. Happy Birthday! voor alle jarigen van vandaag. Namens en Ja, dat is natuurlijk de moeder van Joop. Ik, ik kom trouwens net achter dat mijn eigen oom ook ja, een oom van mij ook jarig is vandaag. Dus ook voor die was die plaat. Tuurlijk, ik denk niet dat hij luistert, maar oké. Okay. Maakt niet uit. Uh, in ieder geval, uh, die is 78 geworden vandaag. Dus. En de moeder van Joop is 90 geworden. Wat een eerbiedwaardige leeftijden zijn dat. Niet waar? Jawel. Goed, we gaan vrolijk verder, jongens. Want we hebben nog veel meer leuke muziek voor u. Maar nou, dit is een beetje een rare plaat, maar wel mooi. Deze meneer heeft iets heel apart, zag ik gisteravond, heeft iets heel aparts geflikt. Uh, zijn nieuwe album is geen cd, maar dat is een boekje met bladmuziek. En zo kan iedereen zijn eigen versie van zijn composities maken. Dit is een album van hem, van Beck. Uh, en nummer dat heet Loser. In de kamertje. Sleep on the love seat. Het begon zo'n beetje in de jaren tachtig. Hele aparte muziek wel, dat wel. Ook wel vernieuwend eigenlijk. En uh, wat hij nu dus geflikt heeft, dat is, uh, dat is heel bijzonder. Hij heeft zijn, uh, zijn nieuwe plaat, uh, zeg maar, niet op cd gezet. Of niet als, als geluidsdrager. Nee, hij heeft een boek uitgegeven met uh, bladmuziek erin uh, van zijn nieuwe liedjes. En dat is het leuke natuurlijk. Dat, dat vind ik nou heel apart. Want dan kan iedereen van die liedjes iets, iets maken... En uh, naar zijn eigen inzicht. De, uh, hij schrijft niks voor. Uh, hij zegt ook gewoon: van, verander maar akkoorden, doe maar wat je ermee wil. Maar dit zijn mijn nieuwe liedjes. En daar zit een soort competitie aan vast. Ik, ik weet niet of je gisteren al het uh, Wereldraad doorgezien hebt. En daar zag ik het dus in. Um, die dingen die komen dus ook op YouTube te staan. Die kun je dus op YouTube zetten. En dat is nog een com competitie. En dan gaat hij nog beoordelen um, wat, wat de, beste, de beste uitvoeringen zijn. Dat gaat hij dus ook nog dan doen. En dat is ontzettend leuk. Ja, ik denk dat ik het boek ook maar ook eens gekocht. heb, kijk kijken. Zo, zo'n liedje van Beck. Dat is wel apparaat. Goed, dit was een oudje van hem. En um, dit nummer heette uh, uh, Loser. Nou, dat, uh, dat is hij niet. En wij ook niet. Want we zijn geen losers. Wij zijn allemaal winnaars. Zeker als u die petitie ondertekent voor het Metapolokest. En als u dan ook nog een keer gaat stemmen op onze Vinyljaren Top 20. Want u heeft nog maar vijf dagen. Hallo. Ja, zeker. Oh, je, vijf dagen. Nu. Ja, u heeft nog maar vijf dagen als u vandaag meerekent. Ja. Want zondagavond uh, om uh, 12 uur, uh, dan sluit de stembus. Ja, dan kan het niet meer. Hey. Hoi, dan houdt het allemaal op. Dus, uh, dus uh, ik zou zeggen, jongens, uh, hè, gewoon uh, even doen. Dan Nog lekker stemmen. Even stemmen, allemaal. Ja, je uh, kunt dat doen op www.deviniljaren.nl Ja, daar kan het allemaal. 1, 2, 3, 5... Die uh, volgend jaar ook 50 jaar oud is, jongens. Dat is toch wel, uh, dat is wel uniek, hè? Please, please me. De eerste LP van de Beatles kwam uh, in 1963 uit. Nou, dat is volgend jaar uh, in maart, dacht ik. Dus dat wordt, uh, dat wordt volgend jaar ook 50 jaar geleden. Het is niet te geloven, allemaal. Dat je dat allemaal meemaakt. Goh, zo hebben we elk jaar wel uh, wat te vieren. Niet waar? <laughs> volgend jaar zelfs twee Beatles-lp's die oh, 50 lekker? worden. Ja, volgend jaar, uh, Please, Please Me en With The Beatles. We worden allebei 50 volgend jaar. Nou, oh, okay. lekker veel Beatles dus volgend jaar. Uh, vette kans voor dat. Het weer door Rik Schreuder. Af en toe zon, maar ook winterse buien met hagel en natte sneeuw. Wind is westelijk... Tot Noordwest, kracht 5 en het wordt maximaal 4 graden. Vanavond en vannacht uh, is het droog, wisselend bewolkt en de temperatuur na, daalt naar een 3 graden onder nul. De wind neemt iets af en draait naar het zuiden. Morgen blijft het droog met regelmatig zon. Wind is matig, zuidoost 4 en de temperatuur uh, zal rond het vriespunt uitkomen. En in de nacht kan het weer licht gaan vriezen. twee times van onze week cd de Doors, best of The Doors Prachtig dubbel, uh, dubbel cd box Met, uh, met nou, bijna al het grote werk Wat de Doors ooit gemaakt hebben erop Dus dat is de moeite waard Nou, dit weekend uh, is er natuurlijk van alles aan de hand. Uh, de ijsbaan gaat open zaterdag en zo. En uh, nog veel meer moois. Zandvoort is uh, actief, dames en heren, in deze periode Zo voor de kerst. En uh, er is uh, iets heel speciaals aan de hand. Emotion bij de multi-brand store in Zandvoort. En die zit in het uh, Jupiter Plaza. Nou, aanstaande zaterdag is het uh, volop feest daar, dames en heren. Want het is Under the Christmas Tree. Ja, onder de kerstboom. Dat is uh, Engels. Jawel. Under the Christmas Tree. Helemaal geweldig. Shop till you drop wordt het genoemd. En dat is leuk. En dat is van, uh, het begint om een uur of tien. En uh, het gaat tot zes uur s'avonds gaat dat door. Uh, dat vindt allemaal plaats in, uh, in het uh, Jupiter Plaza. U weet natuurlijk waar dat zit, Jupiter Plaza. Dat zit in de halve straat, zo'n beetje bij uh, het oude gemeentehuis daar. Uh, ja, ik ben geen zandvoorten, maar ik weet het zelfs. Ja. En uh, nou, dat wordt een heel gezellige uh, bezigheid daar. Want u kunt daar ook uh, het nodige verdienen. Jawel, u kunt daar ook het nodige verdienen. Uh, het is uh, early spring 2013, oftewel de vroege lente van uh, 2013... Als eerste de nieuwste voorjaarscollectie. Uh, alleen deze dag met 20% korting. Ja, kijk, dat bedoel ik. De, de voorjaarscollectie, de vroege voorjaarscollectie. Met nog eens 20% korting. Oh, wie wil dat nou niet? En dan hebben we ook nog een mega prijzenfestival. Ja. Dat is, uh, dat is er ook nog, een mega prijzenfestival. Meer dan 100 prijzen beschikbaar gesteld door de Zandvoortse ondernemers. Nou, dat is natuurlijk leuk. Ga je shoppen en dan krijg je, dan krijg je nog prijzen in. Open. De hele dag 20% korting op de nieuwste voorjaarscollectie van 2013. Dat zei ik al. Kortingen oplopen tot 70% maar liefst op de wintercollectie 2012. Ik ga er maar even aan staan. Uh, bij iedere aankoop krijgt u een lot en een cadeautje voor onder de kerstboom. He, een lot en een cadeautje voor onder de kerstboom. Hallo, zijn je geen kerstboom meer? Moet je hem dan neerleggen? Maar goed, maakt niet uit. Je krijgt even goed een cadeautje. Je nou, kerstboom hebben of niet. Vanaf uh, half twee wordt er elk uur een uh, trekking met fantastische prijzen gehaald, uh, gehouden. Dus vanaf uh, half twee is dat, aanstaande zaterdag, de 15e. Fantastische prijzen. En uh, er is ook nog... Uh, uh, er is ook nog een zanger. Ja, er wordt ook nog een beetje live muziek gemaakt. Want uh, zanger-entertainer Marcel die zorgt voor de passende sfeer. Weer of geen weer, overdekt en verwarmd shoppen in Jupiter Plaza. Shop local, want elke uh, aankoop een lot. Nou, dat is wel heel belangrijk. Uh, en het is de Wintersale van 2012. Nou, een en ander uh, vindt dus allemaal plaats. Uh, de zaterdag, emotion bij de Multibrand Store Zandvoort. Zaterdag 15 december, under the Christmas tree, shop till you drop. Van 10 tot 6 uur. En eh, nogmaals, kortingen op de vroege voorjaarscollectie. en de wintercollectie kan het oplopen tot maar liefst. oh, oh tot maar liefst 70%. 70%! Pascal, hoor je dat? Hoor je dat? Maar liefst 70%! kan het oplopen? Ja, maar waar vind je dat, Bob? Dus aanstaande zaterdag allemaal, jongens. Zorg dat jullie... Uh, lekker, als je dan toch gaat winkelen, dan kan je het net zo goed bij Jupiter plaatsen. Doen. Ja, en het schijnt pokken weer te worden zaterdag. Dus. Ja, wat vind je dan nou mooier? Dan ga je lekker overdekt shoppen. Toch? Ja, vind ik wel. Oké, okay, nou, dan weet je het vast. Aanstaande zaterdag dus. Van 10 uh, tot 6 uh, uur, Jupiter Plaza, Multibrand Store in uh, Zandvoort. Shop under the, uh, under the Christmas tree, shop till you drop. En daar komt Boffie met de koffie. Ook oh, dat is lekker, Natuurlijk. wil nou, Vroeger had je zo'n boekje van Albert Heijn. Dat weet je, oh, dat mag ik niet zeggen. Uh -oh. Vroeger had je. Had je boekje, toen ik, toen ik klein was, had je zo'n boekje van die Saanse van Grootgrutter. En uh, dat ging dan over boffie. <laughs> ja, dat ging over boffie. En, en een van de kreten was altijd, daar komt boffie met de koffie. Ja, leuk toch? Ja, vind ik leuk. Nou, Zandvoort is wel een leuke hometown, vind ik. En daarom gaan we even luisteren naar Andy Burroughs, prachtig nummer. En het heet Homtoal En wel. He's got his walls and his ways.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 See our hometown, I can't see you. Leave the lights on when I. Burroughs. Prachtige nieuwe plaat. Dat heet Hometown. Dat is Echt heel mooi. Fantastisch dus. Ja, romantisch. Past wel een beetje in deze kersttijd. Um, oh ja. Ik moet even een knopje indrukken. Hop. Verder. Goed, uh, dames en heren, het is uh, binnenkort. Volgende week begint weer Serious Request van uh, Radio 3 FM. Uh, dan wordt het natuurlijk, uh, die, Dat gebeurt allemaal in Enschede en dat is natuurlijk ontzettend ver weg. Daar gaan we nu allemaal heen natuurlijk. Maar um, ook hier in de omgeving uh, wordt er uh, aandacht aan besteed aan dat, aan dat Serious Request. En vinden er ook allerlei plaatselijke acties plaats. Ik zag dat het in Haarlem gebeurt. En ook in mijn eigen woonplaatsje Devenwijk uh, gaat een, heel, een hele grote happening uh, gebeuren. Plaatsvinden moet ik zeggen. op 21, 22 en 23 december. op de Beverwijkse Breestraat. Nou is Beverwijk niet zo ver van Zandvoort. dus ik denk. ik ga er toch een beetje aandacht aan besteden. want u bent er. per slot, u kunt daar in 20 minuten zijn. met de auto. en met de trein een half uurtje. dus wat maakt het allemaal? uit? Ik heb aan de telefoon Rob Visser. en dat is de grote initiator. van dit hele gebeuren. want vorig jaar heeft hij het al een keer gedaan. in zijn eigen zaak. Eh, aan de Noordpier bij, eh, bij Velzen. En dit jaar doet hij het nog groter. Rob, goedemiddag. Goedemiddag Ruud. Goedemiddag Rob. Hé, hey, welke dame heb ik aan de lijn? Nou, dat is Angela. Hè? Oh, dat is Angela. Ja, mij ja, ja, begint. Ja, je, je wordt door twee mannen onder vuur genomen. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Hey, um, Rob, local request voor serious request. Uh, ja. Er is ook een prachtige website van... Kun je in kort even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren? Nou, in kort gaat er gebeuren dat wij eh, net als in Enschede een glazen huis neerzetten midden op de winkelstraat in Beverwijk... waar wij gewoon eh, 56 uur lang geld in gaan zamelen door middel van het aanvragen van plaatjes, door het eh, bieden op eh, Bens... Um, er komen allerlei artiesten. We gaan radio maken. We zitten nu op uh, drie radiostations: dat is uh, Beverwijk, uh, Heemskerk FM en um, Seaport. Uit de Muiden. Jullie mogen altijd aansluiten. Uh, dan kunnen jullie ook nog even gaan uitzenden als jullie dat willen. Uh, er worden interviews in het huis afgenomen. Er komen uh, ja, bekende en onbekende artiesten, veel regionale artiesten. Maar uh, bekend: uh, de Wild Romans gaat bijvoorbeeld komen op een dag. Uh, dat is natuurlijk wel een hele grote band die we uh, ja. krijgen. Bart Brandjes, uh, Bart Bosch, presentator, die gaat uh, komen. Ja, en uh, de Ruud Janssen-band gaat natuurlijk een beetje spelen. En uh, ja, van de Wico's tot uh, Barry Heimering, tot Rocky Vossen, tot Koenraad. Uh, ja, er is een en al actie. Uh, er gaat een kameel rijden van Beverwijk naar Enschede... Van uh, een local request. En uh, door middel van die kameel gaan wij het geld overhandigen op maandag. Uh, er is een single gemaakt door Koenraad. Het heet Brighter Day. Er staat een QR-code op, uh, op die kameel. Uh, mensen kunnen een foto maken met hun uh, mobieltje en kunnen zo uh, de CD bestellen. Kost geloof ik 1,9 of 1,10 euro. Dan krijg je die CD binnen. Er is een heel groot project met Lego uh, Is er aan de gang. Uh, we hebben een hal van de Zwarte Markt uh, gekregen... waar de hele scoutingsgroepen van uh, Beverwijk en Omstreek... daar een heel, enorm Lego-gebeuren gaan maken. Al die Lego-steentjes worden gesponsord door uh, Beverwijkse ondernemers. Zo krijgen wij geld binnen. Uh, er staan uh, 65 collectebussen op de toonbanken bij de winkeliers... Uh, wat gaat er nog meer gebeuren? Ja, te veel om op te noemen. Ja. Uh, er zijn al 50 bedrijven die zich aangemeld hebben nu. Uh, en die doen allemaal iets. En we zijn nog lang niet klaar daarmee. Dus uh, ja, het wordt een groot gebeuren, Ruud. Ja, nou, dat wordt heel mooi. Hoe ben je zo op het idee, gekomen? Ik weet bijvoorbeeld, vorig jaar heb je dat in jouw eigen restaurant gedaan. See Ja. Maar uh, wat was het, de, de, de drijfveer om nu te zeggen, we gaan het zo groots aanpakken? Want het is natuurlijk een hele happening, dit. Nou, dat is, dat is, ik, moet, ik ben op dit moment uh, hard aan het werk met local request... als in mijn restaurant Zeehoe aan een Noordpier in Wijk aan Zee. En uh, ja, dat, dat is een drive. Het is zomaar een gek idee. Ik denk, nou, het kan groter, het kan beter. We kunnen meer geld ophalen. Uh, we hebben toen die avond dat we dat hier gedaan hebben... best wel veel geld opgehaald. Hè? Toch wel 5200 euro. En dat was, ja, dat was toch wel veel geld voor een restaurantje ja. Gewoon uh, En het was echt noodweer met sneeuw en uh, moeilijk uh, bereikbaar... En, wij zitten natuurlijk wel in een uithoek met een vervoersstand. Ja. Maar uh, ja, dit jaar gaan we voor minimaal 100.000 euro. Zo. Nou, en dat ja, de, is bedrijf. ja. Dat is een mooi streven. Dat is een mooi streven. Ja, dat is een mooi streven, maar ik hoop nog dat we eroverheen gaan. Ja, natuurlijk moeten we het eroverheen. Ja, natuurlijk. Maar dat is, dat is mooi. Het vindt dus plaats um, 21, 22, 23 december, dus dat is volgende week. Het uh, ja. begint op de kortste dag en uh, dan gaan we steeds weer iets langer. Um, gaat het continu door of, of is het s'nachtsstil? Nee, uh, s'nachts is het niet stil. Uh, er wordt de hele dag radio gemaakt met interviews van allerlei uh, bekende en onbekende bvw en sponsoren. Die, mensen die hier gewoon uh, hun steentje bijdragen aan het evenement. En vanaf uh, 11 uur s'avonds, dan gaan de barren dicht op de winkelstraat. En dan wordt er gewoon uh, radio gemaakt tot uh, de volgende dag... En uh, ja, er, uh, op zondag is er bijvoorbeeld een bootcamp uh, om 11 uur. Ja. Uh, om 1 uur gespeeld sint uh, Cecilia. het orkest in Heemskerk met 55 man. En die gaan bijvoorbeeld met Jacques optreden optreden met Koen Raad. Oh, ja. Dus ja, het wordt wel, uh, het wordt wel een uh, leuk gebeurtje zo. Ja, ja. Uh, en en s'nachts wordt gewoon radio gemaakt uh, en er zijn een aantal DJ's. Uh, zelfs een DJ van uh, 3FM komt er even in te zitten... Uh, de, uh, DJs, Decibel en Q-Music. Er is een promo gemaakt. Uh, er is, ja, we zijn alleen maar bezig, bezig, bezig. Ja, nou, dat wordt hartstikke mooi. Nou, dan ja. weet Zandvoort er nu ook van. Dus, uh, dames en heren, in Zandvoort. Uh, de, als u uh, iets leuks wilt doen volgende week. Uh, uh, volgende week, dus vrijdag. Uh, ja, 21, 22, 23 december. Waag het even, stap in de auto of neem de trein en ga even kijken in Beverwijk. Bij dat Serious Quest. Ja. Want het is de, de moeite waard. He, dat toch? is het zeker. Uh, <laughs> Er staan een aantal barren met ettensoep en gluurwijn en bier en fris en wijn en noem maar op. Uh, en uh, dat is allemaal beschikbaar gesteld door sponsors. Ja. Dus uh, elk uh, biertje of frisje of kopje soep of gluwijntje wat gekocht wordt gaat zo rechtstreeks uh, naar Enschede toe. Zo. Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Uh, ik, wou, ik kan gelijk even op aanhaken, dames en heren, dat ik zelf uh, op zaterdag 22 december daar speel. Dus uh, tussen 6 en 10. Dus uh, daar kunt, uh, kunt u bij ons uh, verzoekjes doen. En ook die moeten geld opbrengen, natuurlijk. Ja, uiteraard. Allora. Dat zou heel erg mooi zijn als de mensen uit Zandvoort uh, met ons meegaan en zeggen, nou, we komen even kijken. Ja. We vinden het leuk. We hebben een echte glazen huis staan. Ja. En uh, ja, het, het leuke is dat we met een 0 euro bij werken en uh, dat er al zoveel spoelen zijn die erin meegaan. Het wordt een fantastisch evenement. Nou Rob, hartstikke bedankt voor de informatie... en we hopen dat je die, die ton die in je hoofd hebt, dat je die nog verdubbelt. Ja. Okay, Helemaal goed Ruud. Helemaal de bedoeling. Dank Dankjewel. Dankjewel Rob. Dankjewel, de volgende aandacht. Doei, hoi. hoi. Zijn wel daar u uh, kent hem van uh, Total Touch en zo. En broer van Treintje. En uh, dat is het uh, laatste wapenfeit van uh, kinderen voor kinderen. Nou, we zijn uh, uh, leuk bezig, dames en heren. We gaan u nog even attent maken op onze uh, Vinyljaren top 20. Natuurlijk, waar u op kunt stemmen wegens, via webclick.nl. Uh, nee, webclick en uh, verder uh, moet u natuurlijk, of moet u, moet, niks, maar verzoeken wij u, vragen wij u om mee te doen aan de petitie ter behoud van het Metropoolorkest. Want ook dat is vreselijk belangrijk, anders blijkt dreigt er weer een belangrijk stuk cultuur uit Nederland te verdwijnen. En dat mag niet gebeuren. Dus uh, wat dat betreft, doe lekker mee. En natuurlijk, u moet, uh, u moet uh, natuurlijk ook niet vergeten dat er aanstaande zaterdag natuurlijk een prachtige Under the Christmas Tree, the Christmas tree. Shop Till You Drop... Van de Multibrand Store in Zandvoort in Jupiterplaza plaatsvindt. Tussen 10 en 6 uur. Nou, is dat allemaal niet prachtig? Jawel, het is allemaal prachtig. En dit zijn de motions: In de Staten, Negeren fight for freedom. De the slogans, they cry, are wrong. But these are wasted words, only wasted words For long, let the good times come The greatest fighter is Martin Luther King And when he speaks you'll see that they're gonna sing But these are wasted words, oh Oh Lord, let the good times come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 66, dat ook komst van mensen als uh, Bauderwein de Groot, natuurlijk Bob Dylan, Donovan, al dat soort of figuren. Uh, allemaal die ook toen toentertijd ma maatschappij kritische liederen zongen. Uh, en dat, ja, de motions liften daar mooi op mee met het prachtige wat je wasted wordt. We gaan zo naar het uh, nieuws en het weer van 1 uur, dames en heren. We hebben vandaag onze marathon natuurlijk, want straks hebben we ook nog de vinyljaren. Gaan we straks ook nog even lekker doen, helemaal gezellig. Eh... Uh, en we gaan nu even een stenen huisje bouwen. Uh. Een stenen huisje. Tot het nieuws en het weer. Uh. Uh.